Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De gouden bogen verdwijnen uit Rusland. McDonald's verkoopt al zijn restaurants daar vanwege de oorlog in Oekraïne. En dat is best symbolisch. De opening van de eerste Mac in wat destijds nog de Sovjet-Unie was, was een hele symbolische gebeurtenis. Voor het eerst maakten mensen in het communistische deel van de wereld kennis met Amerikaans eten fastfood. I don't like it at all, he says. It's not Russian. It's very beautiful. But. Um... This woman doesn't know what she just ate, but she says it was unusual and delicious. We're all hungry in this city, she says. We need more of these places. There's nothing in our stores or restaurants. Ja, maar de keten verkoopt de restaurants. Nu, vanwege de oorlog, is het onhoudbaar. In totaal zijn er 850 McDonald's in Rusland. 62.000 mensen werkten daar. Belarus stuurt meer troepen naar de grens met Oekraïne. Daardoor moeten Oekraïense militairen in het noorden blijven... en zakken ze niet af naar het zuiden om daar tegen de Russen in de Donbass te vechten. Belarus en Rusland zijn trouw aan elkaar, al vechten Belarusische troepen niet mee... Rusland kwam via dat land Oekraïne binnen en mocht raketten afvuren vanuit Belarus. Voor het eerst in 25 jaar wordt het monument op de Dam opgeknapt. Elk jaar zie je hem bij de 4 mei herdenking en ook volgend jaar moet dat weer lukken. Tot eind dit jaar is het monument in Amsterdam voor een deel ingepakt. Er wordt wat gedaan de bevestiging van het beton aan de grond en er wordt wat natuursteen vervangen. Kosten in totaal 1,2 miljoen euro. En dit belandt op een postzegel in Oekraïne... Ja, dat zijn de winnaar van het Songfestival in Turijn na het optreden dit weekend. De Oekraïense band Kalush Orchestra en de kreet Save Mariupol, Save Azovstal wordt nu vereeuwigd op een postzegel. Een concept staat al op Facebook. Daarop zie je op een blauw-gele achtergrond de tekst staan. Ook vorige winnaars van het Songfestival in Oekraïne kregen een eigen postzegel.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 Kan ook nog. En dan lekker buiten in het zonnetje met de muziek. En dan de komende drie uur je laten verrassen door Zandvoort op zaterdag. Want we hebben weer een overvol programma. Dus ik begin maar met de geëikte onderdelen die u van ons gewend bent. Allereerst natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. En dan zijn er alweer de nodige, nodige evenementen die het vermelden waard zijn. Het weerbericht. Ja, we gaan langzamerhand toch richting, richting de zomer. Om het zo maar eens te zeggen. Kijk maar, kijk maar naar dit weekend.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 Lieve er is een leugen zo sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik van je alles besluit. Laat me schepen achter, nee, dat mij voor de fotogasten vanaf het podium komt.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 Misschien,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 You won't pick up the phone sure you won't pick up the phone Was it me who made you feel this way? Was it too much of a rush? Were the skies so blue or only grey? Was it nothing but a crush? All I want from you is honesty but when I ask you your love I hope you laugh my face and say my Deze beren begon het allemaal met een single op TikTok. En in één keer had hij een hele grote hit met deze Say My Name. Nou, het is al lang kwart over twee geweest. We draaien waarschijnlijk een beetje een lange plaat of zo. Of we praten veel. over Maar, maar, het maar de reacties die binnenkomen zijn goed, zijn positief. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan is het helemaal goed. Ja. Nou, het is het nieuws. De website van de Zandvoortse Courant is een aantal dagen geleden gehackt. En om die reden offline gehaald.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 Ho sognato di volare con te, meer zal diamanti, mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? zijn. Ik heb gebeden dat ik niet meer zal zijn. Ik heb gebeden dat ik niet meer zal zijn. Ik heb Je sporcherai anche una bugia. E ti vorrei amare, aan het sempre. En mi vengooi binnen, binnen, binnen, binnen. Tu, che mi sei il mattino. Tu, che sporchi il letto divino, Tu, che mi mordi la pelle. come i tuoi occhi da viper.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 Digitaal DHB plus kanaal 6A in de hele regio is hier nu Madonna. Een beetje uit de begintijd van Des uh, Madonna. Door haar uh, succesvolle single destijds: The Lucky Star. De volgende plaat gaan we speciaal uh, op verzoek draaien. Hier is Rag Bowman. Bone Man. En daarna het voetbal. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind.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 We hebben hem te pakken, Jan. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, ja, want uh, jij bent uh, vanmiddag weer uh, bij het voetbal. Lekker weer uh, op uh, Duintjesveld, dus uh, dat wordt uh, genieten. De wedstrijd ja. van vandaag tegen de Amsterdammers hè, van uh, DVVA. Ja, de vereniging die uh, altijd een vrij, la la uh, vrij lastige tegenstander lijkt. Oké, okay, oké. Okay. Ja, het uh, is niet al nou voor ons geweest, al, maar. Ja, maar het is, het is niet zo dat, het, uh, dat, uh, dat ze op dit moment heel hoog uh, in de competitie uh, staan, uh, Nee, toch? Ze, ze staan ook net onder ons. Dus. Ja, ja, ja, oké. Okay. Er moeten er moet, er zomaar kansen zijn. Nou, heel goed. Hoe, uh, zijn, we vandaag, uh, de, ja, hoe zijn we vandaag het veld opgekomen? Uh, zijn we helemaal compleet? Nee, we missen vandaag Berg, Milan, Berg, Belekamp. Bud en Nuitse Christine die ook normaal in de basis staan, staan, zitten op de bank, want ze zijn geplaatst.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 Ja, ik vind het moeilijk te peilen, maar we moeten gewoon winnen. Want uh, als wij vandaag winnen, dan zullen wij Marken benaderen die vandaag tegen de koploper speelt, HBLK. Die staan drie plekken boven ons. En dan naderen wij die vierde plek. En die vierde plek is wat dat voor de nacompetitie betreft toch wel cruciaal. Dus we moeten gewoon nog een paar wedstrijden winnen. Oké, okay, dus we gaan er tegenaan. Ja, wat van de weken is dat uh, wel heel goed gegaan natuurlijk tegen Almere.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 Nou. Ja, helemaal waar. Allemaal hartstikke leuk. Kortom, er Allemaal is heel veel te doen. Ja, er is heel veel het... te doen.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 Switching my mind back into free mode.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 Broke down and just sing real nice with your lent. Mira, I got a car full of girls, and it's going real swear. The next stop is the East Side. G Funk, step to this idea. Funk on a whole new level. The rhythm is the bass, Whoa. and the bass is the treble. Chords, strings, we brings, melody. G